Be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the be So happy, but now so lonely.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 Daarbij zijn zeker 40 doden gevallen, onder wie ook burgers. De opslagplaats lag in een wijk waar vooral aanhangers van president Assad wonen. Volgens buurtbewoners was de opslagplaats gevestigd in een sporthal... die door rebellen met raketten werd beschoten. Daarnaast stegen een enorme vuurbal op tot honderden meters boven de stad. Beelden van de explosie in Homs zijn te zien op nos.nl. Rusland wil homopropaganda ook aanpakken op de Olympische Winterspelen... die in februari worden gehouden in Sochi. De omstreden Russische wet is ook daar geldig, zegt de minister van Sport. Homo's zijn volgens hem welkom in Sochi, maar mogen hun geaardheid niet propageren. Eerder had het IOC juist gegarandeerd... dat atleten en bezoekers bij de Spelen niet worden gediscrimineerd. Sportkoepel NEC-NSF vindt het Russische beleid onacceptabel. Het aantal files was afgelopen maand volgens de ANWB historisch laag... De filezwaarte lag in juli 70% lager dan normaal in die maand. De ANWB noemt de daling opmerkelijk omdat je zou denken dat er wat meer files zijn... nu meer mensen vakantie in eigen land vieren door de economische crisis. De filezwaarte wordt berekend door de lengte van files te vermenigvuldigen met de duur ervan. Sinds 2005 wordt de filezwaarte gemeten en sindsdien was het in juli nog nooit zo rustig op de weg. Op het WK Zwemmen in Barcelona hebben Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk de finale bereikt op de 100 meter vrije slag. In de halve finale eindigden ze als derde en vierde. De snelste tijd was verrassend voor de Zweedse Sarah Sjöström, gevolgd door de Australische Kate Campbell. De finale 100 meter vrij wordt morgen gezwommen.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 She was my getaway creature walking backwards machine move Dat was hem helemaal de tiedrove. Ze waren dat met movement. Die jongens komen uit de buurt. Sterker nog, ze komen uit Groningen. Um, nou, het is... Uh, Mussen dood van het dak af. Ik uh, heb wel zoiets van... Uh, dan gooien we maar wat airco's aan. En dan uh, hoop ik dat de gemoederen enigszins... Tot bedaren komen. Ja, die staat hier vol op de loeie hoor, die airco. Hé, <laughs> oh, hey Marcus, dank je. Ja, Ik uh, uh, ben blij dat jij er ook bij bent. Vorige week uh, even in Duitsland uh, op en neer geweest, geloof ik. Ja, ik ben... Komt... ik ben heel even in Duitsland een stukje geweest toeren. Ja, uh, Wohin, zeggen wij dan. Ja, in die heimat. In die heimat, ja. Maar de buurt bent... van uh, Ah, en dat is? Ja, immigraden oudst dat land in, hè? Ja, welke deel staat? Uh, Noord-Rijn-Westfalen, Saxen-Württemberg uh, ja, ja. of, Noor uh, of iets. Noord-Rijn-Westfalen. <laughs> Noord-Rijn-Westfalen. Ja, alsof, alsof ik die topologie uh, daar zo goed uh, ken. Uh, ik weet alleen wat hoopbergen nooit, uh, waren. Hoopbergen? Ja. Uh, dat, dat, die hebben wij niet. We hebben alleen nee. in zuid limburg uh, een aantal Dutch mountains en dat is het dan. Uh, en uh, hier en daar een paar bulten op de Veluwe en dat noemen we dan uh, ook uh, wat, uh, wat heuvels. En uh, nou ja, dat, uh, daar halen we het dan maar op. Goed, in ieder geval deze alternative VM. Uh, we hebben weer een gast. Normaal gesproken zouden we kunnen vragen aan hem of hij ook uh, wat wilde spelen. Maar we hadden gedacht. Uh, Daar is even, veel te warm voor. Dat, ja, precies. Dat, dat is één. En uh, twee, we hadden toen nog. Een beetje uh, ook nog het uh, verhaal van uh, Fransen van Piekeren. En uh, Koster nog in ons achterhoofd. En uh, dachten nou, we, nou, wagen het er toch maar even niet op. Uh, en bovendien, ja. Als we kijken naar wat hij allemaal heeft uitgebracht de laatste tijd... dan denk ik dat moeten we dan toch wel even wat serieuzer aanpakken. Chris Kok, welkom. Dankjewel. Ja, uh, ja want we hebben je niet zomaar uitgenodigd. Dat heeft ook te maken met het album wat je hebt uitgebracht. Het is alweer een tijdje uit, hè? Logisch. Ja, het is, uh, over, over, dus, maar het is sowieso al heel lang klaar. En dan heb ik op, op een gegeven moment bedacht: oké, okay, hij is uit. Ja. Want, en uh, dat is inmiddels ook alweer uh, een maandje of twee terug. Ja, want dat heb je gemaakt uh, met de Civil Union, hè? Zonder de de. Maar inderdaad, ja. met, met Civil Union. Civil dat is mijn, uh, mijn ja. bandje. Ja. Ja, dat, is, dat is je echte band. is ben echte band, ben ben ben echte ben echte ben ja, ja. ja eh, want eh, nou, daar komen we straks ook nog op. Je maakt ook onderdeel uit van Ubrich. Ja. Nog steeds? Ja. ja. Dus dat, uh, dat doen we er even als uh, zijdelings zijde uh, Doen we dat er ook nog bij. En uh, je hebt uh, natuurlijk nummers uh, vanuit uh, de iPod. Die heb je ook nog uh, bij je. Ja. Dus we gaan zo even kijken of die, of die werkt. Dus uh, dat doen we zo als we nog even één uh, nummer uh, draaien. Nou, als we dan toch uh, lekker bezig zijn. Dan ga ik uh, gewoon heel fijn even iets uh, van uh, het album er even bij pakken. Uh, want dat album. Dat, je zegt het twee maanden geleden. Hè? Heb je hem, ja. uh, heb je hem uh, maart. Uh, je hebt er ook een, uh, een soort crowdfunding uh, eraan uh, vooraf uh, laten gaan om ja. uh, um het mogelijk uh, te maken. Ik heb een deel van het, uh, van het budget met crowdfunding bij elkaar gehaald. Ja. Ja. Uh, even over jou. Hè, want uh, de volgeschiedenis is dat je, pff, laten we zeggen 2011, zeg ik het goed, 2011, uh, okay, maar... hebt, uh, de grote prijs van <laughs> Nederland. Ja, voor mij dan. Ja. 2011, uh, toen kom ik... Min of meer in aanraking voor het eerst met jouw muziek. Uh, dat was in 2011 volgens mij de voorrondes uh, geweest van de dat Grote Dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Uh, ja want. Uh, wat, wat ben jij nou eigenlijk uh, eerder, singer-songwriter of gewoon muzikant? Uh, ik, ben, uh, ik ben, in de eerste plaats ben ik natuurlijk gewoon een mens. <laughs> Tuurlijk, ja. ja. Uh, nee, ik, ik, maar ik, ben een muzikant. Ja. Yeah. En uh, ja, ik vind, ik merk wel dat ik het het leukst vind om mijn eigen liedjes uh, te spelen. Ik zing ook bij mm. Wood and Saints. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel leuk, maar dat is ook gewoon hele leuke muziek. Ja. Yeah. Maar uh, ja, ik vind het het het uh, ik, het, het componeren en en en en vooral teksten te schrijven, ook, vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, moet dat moet dat ook een beetje uh, uitdagend zijn. Dat je vandaar ook dat je dus uh, Civil Union hebt, woedend Saints heb je en hmm. ja het zijn totaal verschillende dingen. Totaal verschillende uh, dingen. Ja. Uh, ik, heb, ik heb altijd een beetje gehad, zolang ik het, al, zolang ik het allemaal tegelijk kan doen. Uh, weet je wel, juist omdat het zo verschillend is, vind ik het leuk om het allemaal te doen. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, ik ben niet per se iemand die uitdagingen opzoekt. Nee? <laughs> nee, ik ben, nee. Uh, ik ben altijd wel van de, de makkelijkste weg. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus het is zo, uh, ja. Yeah. Goed, we gaan zo even verder uh, met je praten, onder andere over, uh, uh, nee, over het album. Nou uh, hebben we dat album uh, gelukkig hier ook uh, bij de hand. Zelfs uh, ik heb hem ook op uh, CD, maar ja, wat is het makkelijker om hem uit een toverdoos uh, te halen? Dus dat doen we dan ook maar. Uh, we beginnen met het uh, tweede track van het album Blue Sense en dat het nummer dat heet Nien. Dat was hem helemaal. Uh, dat was Martine Bond met uh, Secretly. En daarvoor hoorden we het uh, nummer Neon. Van uh, Chris uh, Kok. Samen met Silver Union. En uh, we hebben even geprobeerd uh, of de iPod uh, zo direct uh, werkt. En uh, Chris zei net al... Ik had altijd uh, DJ willen worden. Dus ja. dat, is, dat altijd, is dat een uh, wens uh, geweest? Nee, niet echt. Niet maar echt. het is wel zo dat je, dat je als muzikant... Uh, dan heb je gewoon... Uh, ja, ik vooral... Ik heb altijd extreem veel cd's gekocht en zo. Ik, ik, ik verzamel ontzettend veel muziek. Mm -hmm. En dan heb je altijd het idee dat uh, jouw muzieksmaak... Uh, natuurlijk tien keer beter is. En dat als jij uh, de baas was van de radio... dat er alleen maar leuke muziek op de radio zou zijn. Ja. Zou je dat willen zijn? Zindercoördinator van nou, een landelijke Nee, Niet, nee. Ik denk ja. dat je er niet heel veel te zeggen hebt. Niet? Nee. Eh... Uh, hoe bedoel je, is er, is er iets van, van dat het opgelegd wordt? Dat uh, Wilbert uh, Mutsaars uh, bijvoorbeeld van 3FM te horen krijgt uh, van de grote maatschappij. Nee Wilbert, wij vinden dat jij dat moet draaien. Ik zou er met geen mogelijkheid iets uh, over kunnen zeggen natuurlijk, want ik hm. weet het niet. nee Maar als ik naar de radio luister denk ik van nee, hier, uh, dit heeft niet zoveel met smaak te maken denk ik. Niet met smaken, oké. Okay. Nee. Uh, goed, uh, en terwijl, uh, terwijl we eigenlijk zeggen van publieke zenders... Uh, die horen toch ook een beetje... dat is mijn opvatting, hmm. ik zeg het er maar even bij. Ik vind dat er een klein beetje een verdeelsleutel moet zijn... dat er ook iets van nieuwe muziek moet zijn. En dat moet niet weggeperst zijn in het uh, programma 3 voor 12... ergens uh, tussen, wat is het, 11 en 1. Dat je, uh, Laatste keer bijna... dat ik op de, radio, uh, de publieke radio was, was tussen uh, 2 en 4... S'nachts. Ja, ja dat, bedoel ik, dat bedoel ik dus. En daar heb ik een beetje moeite mee. Ik vind uh, dat, uh, dat je altijd uh, ergens moet streven naar... Misschien dat er een systeem is, maar ik vind, vind als het dan toch nummers boven, uh, bovenuit stijgen, hè, nieuwe muziek... Dan vind ik dat je ze ook op een, uh, op een goed tijdsvenster moet, uh, moet laten horen. Maar dat is mijn visie. Mag iedereen uh, zeggen van die koper is toch gek. Maar ja, ik uh, maak ook alweer uh, meer dan twintig jaar radio, dus klein beetje kijken. Mag ik er toch ook wel een beetje op ja, hebben uh, in het gezicht? Dus, uh, goed, uh, even over, over jou. Uh, muziek, uh, hoe is dat uh, bij jou uh, gekomen? Uh, ben jij toen je in een jaar of Zes, zeven als kleine Chris uh, ooit nog eens een, uh, iemand die een gitaar gekregen heeft uh, van je vader of van je moeder of um, is het gegaan? Het was, uh, we hadden een piano thuis. Mijn broer speelde piano. Ik ben op les gezet heel jong met de rest van de wereld, zeg maar zoals dat gebeurt. Toen ben ik zelf uh, met ook die piano gaan rammen. Mm -hmm. Toen ben ik uh, op les gegaan. En toen uh, vond ze de pianoleraar dat ik talent had. Dus toen hebben we een nieuw piano aangeschaft. Toen ben ik gestopt met pianales. Ja. Omdat ik geen zin had om te studeren. Ja. Toen uh, heb ik een gitaar geleend van mijn pianoleraar. Toen ben ik gita mezelf gitaar gaan leren. En uh, toen ben ik liedjes gaan schrijven. Toen ben ik uh, heel lang niks gaan doen. <laughs> toen uh, ben ik naar het conservatorium gegaan ja. en nu ben ik klaar en nu zit ik hier. Ja, sinds, sinds uh, vorig jaar, hè, geloof ja. ik, ben je van uh, afgekomen. Ja. Met uh, de bazen, was het. Ik eindbazen. Had het, eindbazen, hè. zo was het, ja. Ik had dat, ik had dat gezien. Ja, dat samen. Jij ons samen met Koen en, met en Marnix. En Marnix. Ja. Ja. Uh, Koen is uh, van uh, Julius. Ja. Ja, ik... Ja. Ik, weet even, ik ben even zijn achternaam kwijt. Brouwer. Koen Brouwer, ja. Precies. Uh, zo, zo, zo had ik het uh, eindbazen. Wat, wat hadden jullie eigenlijk bedacht met, met z'n drieën? Van, uh, voor, nou ja, je <laughs> moet een beetje een thema hebben voor zo'n eindexamen. Ja. En uh, nou ja, de, wij waren alle drie mensen die op school uh, wel een beetje haantjes waren. Mm -hmm. en, uh, in de zin van... Uh, dat we... Nou ja, wij, wij... Ja, gewoon een beetje pushy waarschijnlijk. En ja. waarschijnlijk vonden we onze mensen ons mensen soms, soms wel arrogant... of bedweterig of wat dan ook. Ja. Dus we dachten van, nou, dat, dat dikken dikker we wel een beetje aan. En we maken er gewoon echt... Uh, we doen echt alsof wij de koningen zijn van de klas. Uh, <laughs> Wat, wat natuurlijk een beetje dubbel is, omdat aan de ene kant is dat iets wat je op je goede moment zelf ook gelooft en aan de andere kant natuurlijk absoluut niet. En, uh, maar we, we, dachten, we dachten, we vergroten dat lekker uit en we maken er een chique boel van, uh, ook omdat uh, we natuurlijk eigenlijk een leven van armoede te tegemoet gaan als muzikanten, waarschijnlijk. Uh, we dachten, nou kleden we het nog één keer uh, een avondje goed aan met ja. champagne en met ik veel wat allemaal. Dus het was een, een beetje een half decadente avondje ja. geweest, eh, wat dat gaat. Oké, ja, uh, muzikanten bestaan armoe. Is dat, is dat uh, ja, ja, ja. altijd een beetje in een verleden? Zijn, er zijn, zijn, denk ik, twee mensen in Nederland die hun geld kunnen verdienen met muziek. Dus Marco Borsato en uh, Treintje Oosterhuis en Anouk en Kane. Oké, okay, het zijn er vier. Okay, maar voor de zie. rest uh, we, rijden we allemaal in taxis en, uh, en we werken we de thuiszorg. En uh, geven we vooral heel veel muziekles. Het is een beetje overdreven wat ik zeg, maar het is wel, uh, het is wel uh, voor een deel waar. Voor een deel waar. Ja. Oké, okay, er zijn dus... Uh, nou, daar hoor ik wel van op dat het uh, maar voor weinig weggelegd is. Nou, oké, okay. het is voor weinig weggelegd dat je echt uh, 100% je brood verdient met je muziek. Ik bedoel, heel veel mensen kunnen verdienen prima met hun muziek. En het is ook maar net wat je doelen zijn natuurlijk. Ja, want is het niet zo uh, dat... Uh, ja, voor die modellen uh, had dat, kan het niet anders. In de zin van, hè, dat je, jij maakt iets wat. Uh, anderen maken ook wat. Dat misschien ook goed, uh, goed genoeg is. Alleen die vergoedingen. En dan kom ik even terug naar de, de actualiteit van nou, wat zeg ik anderhalve weken terug toen Tom York besloten. Ja. ja, weet je, het is gewoon een beetje een discussie waar, waarvan ik zeg van ja, technologie is. Uh, is, sorry. Ja. Is, uh, hij heeft zich ontwikkeld op een bepaalde manier... Waar, waar, waardoor uh, muziek nu gewoon heel erg makkelijk uh, te kopiëren is... En, en te downloaden is en dat soort dingen. En dat is gewoon een feit. Ja. En daar doe je gewoon niks aan. En uh, als ze de platenmaatschappijen uh, tien jaar terug dat hadden aanzien komen... dan hadden ze misschien toen uh, dingen als Spotify en zo opgericht. En dan had het, het publiek meegegroeid en weet ik veel wat allemaal... Dus er, Beter voor na kunnen denken. En dat hebben ze niet gedaan en nu lopen ze een beetje achteraan. En. Uh, nou ja, weet je. Ik kijk Komt alleen goed. maar. Naar, nou ja, de, de, de vraag is of er iets mis is. Ik ja. bedoel, de situatie is veranderd en iedereen moet zich daar aan aanpassen. En het feit dat je niet meer je heel veel geld kan verdienen. Ik bedoel, mensen verdienden al niet heel veel geld. Hoor. Ik bedoel, het zelfs toen er nog wel heel veel CD's werden verkocht. Mm -hmm. Want 90% gaat toch naar je platenmaatschappij om de hun kosten te dekken. Dus. De the end of the day uh, moet je gewoon zorgen dat je ergens je geld vandaan haalt. En dat, zijn, dat, dat doe je door merch te verkopen en gigs uh, te spelen. En steetjes dus tijdens je shows te verkopen of wat dan ook. Maar je gaat niet, je gaat niet rijk worden van Spotify. Nee. Maar dat, dat kunnen we er nu al heel moeilijk over gaan doen. Maar dat, dat wisten we allemaal al lang Want het is, ja, het is niet veranderd of zo Spotify. Het is altijd al geweest wat het is. Hm. Dus uh, ja, dan kijk dat Tom York zijn muziek van Spotify haalt. Ik las ook iets over iemand die zei van ja, weet je, net zoals toen Radiohead uh, CCT uh, voor Pay What You Want online zet. Mm -hmm. Het is leuk als je een band bent met heel veel fans die dat toch wel doen. Uh, maar als niemand je kent, dan weet je wel en je zet je muziek geld online, dan heeft het natuurlijk een hele andere impact. Mm -hmm. En je kan als muzikant zeggen van ik haal nu de muziek van Spotify af, maar ja, dat betekent alleen maar dat minder mensen het horen. Dat betekent niet dat jij meer geld gaat verdienen. Dus ik heb het er gewoon lekker op staan. En ik kreeg volgens mij laatst mijn eerste afrekening van 4 cent of zo. Ja, het is gewoon niet, daar moet je gewoon niet op focussen. Het gaat er gewoon om dat mensen het gehoord hebben. Uiteindelijk. Goed. Uh, dat uh, is een duidelijk uh, verhaal van, van wat je, uh, hoe jij daar tegenaan uh, staat te kijken. Je hebt uh, op uh, je iPod heb jij muziek meegenomen. Ja. Moet je me toch nog even uitleggen wat dat uh, precies is. Uh, uh, ergens in mijn uh, verleden heb ik uh, ooit iets met een beetje dance uh, te maken gehad. Ik vind het een beetje danceachtig uh, overkomen. Klopt ja, dat ook? Je hebt, je, ja, ja. je hebt de eerste tien seconden gehoord van het nummer. Ja. En daar zitten drums in. Drums. Dus jij zegt meteen het is dance. Maar het is het niet. Het is, uh, nee, het is, een, het is een band. Het is Juniors heet het. Het is een Amerikaanse meisje. Een mm. vrouw. Mm. Um, en die, uh, volgens, voor zover ik weet, is zij in haar eentje die, dat project. En live heeft ze wel muzikanten erbij. Uh, maar ze werkt met loops en ze maakt drumloops. En, en ze heeft een fantastische stem. Je, je kan niet oh. geloven dat het uit een klein, heel klein blank vrouwtje <laughs> komt, die stem. Ik dacht dat het een neger was. <laughs> ja. Uh, en het is muzikaal super inventief en spannend en grappig en leuk. En ik vind het ontzettend cool, maar het is, ja, het is dance. En je kan erop dansen, maar het is, geen, uh, het is geen dance, denk ik. Geen dance? Nou, we gaan het, uh, we gaan het horen van uh, wat, uh, wat jij uh, daar hebt uh, zitten. Ladies and gentlemen, Meryl is performing at the... Ja, dan kom je uit uh, bij Een track 7 van het uh, album Lose Ends van uh, Chris uh, Kok en Civil Union. Um, Assidia, uh, ook een nummer uh, wat, uh, wat ik uh, vrij uh, regelmatig bij uh, Alternative FM uh, wel eens erop uh, uh, zet. Ja, en waarom? Omdat het iets heeft. En nu ben ik er ook een beetje achter. Het, het had wat, 60s, 70s. En ineens uh, zegt Chris: nou ja. Zeg het maar, want uh, je hebt het een beetje... Het is geschreven toen ik net uh, Pink Floyd had ontdekt. Ja? Dus het is vooral uh, The Wall en Animals en uh, Dark Side of the Moon hebben uh, een grote rol. Hebben heel erg beïnvloed in ja. een soort muziek die... Het grappige is, ik was al heel erg fan van Radiohead. Ja. Maar ik kende Pink Floyd niet en toen maakte de dingen die Radiohead deed ook meer sens toen ik Pink Floyd leerde kennen. Of in ieder geval, oké, okay, computer is heel erg beïnvloed ja, op ja, Pink ja. Floyd. Ja. Dus dat viel heel erg... Het is, het is leuk als je, als je de muziek ontdekt... en dan een beetje terug in de tijd gaat... en dan kijkt van wie heeft hun dan beïnvloed... en wie heeft hun dan beïnvloed... en, wie heeft, en dus dat je een beetje uh, teruggaat naar de, de roots van dingen of zo. Ja. Of in ieder geval... Uh, Eerdere incarnaties van ideeën. Uh, dat, dat, dat, komt, dat klopt ook wel. Uh, ik bedoel, als je. En dan zitten we weer even een beetje in het. wat meer het uh, populaire uh, werk. Uh, om maar uh, bijvoorbeeld uh, mensen als uh, de Rolling Stones. maar uh, als voorbeeld uh, te noemen: uh, Robert Johnson. Ja. Heel uh, kaal. Uh, ik heb een CD van hem thuis liggen. Mm -hmm. Nou, als je dat hoort. dan denk je. zijn daar uh, de muzikanten. dus de oude rockers van uh, de Stones, beïnvloed door deze Robert Johnson, die niet ouder is geworden dan 27 jaar. Hmm. En de man maakte dus gewoon uh, blues. Ja. En dan kan je al... Hè, als ik dan de verhalen lees over wat, hoe, uh, hoe zij beïnvloed zijn, zijn ze onder andere beïnvloed door deze Robert Johnson en die, nou ik geloof dat hij pak hem beet in de jaren 40, misschien in de jaren 30, hmm. dat hij daar uh, zijn muziek uh, heeft uh, gemaakt. Dus ja, ja. En zo, uh, wat, wat, alles komt ergens uh, vandaan. Alles komt ergens vandaan. Het is, het is ergens een bron. Uh, maar dat valt mij ook op uh, op jouw album. Het is, uh, er zitten heel veel uh, dingen. Dan heb ik. Uh, dit, dit is duidelijk psychedelisch. Maar ik, uh, ik heb ook ergens een nummer gehoord. En dan denk ik van, het lijkt wel op. Uh, Simon en Garfunkel weer uh, weer iets. Uh, ja, ik heb een beetje, het is een beetje raar. Het album hinkt eigenlijk een beetje op twee benen en ik heb heel erg geprobeerd om dat een beetje naar elkaar toe te trekken en dat is ook wel gelukt, uh, hoop ik. Um... Ik heb een periode, had ik een had ik country folk bandje. Mm -hmm. En uh, de, de, dat waren eigenlijk de eerste liedjes die ik schreef voor dat album. En dat bandje hield ermee op. En, en uh, toen ben ik andere dingen, dingen gaan schrijven. En, en dus, er zitten hele verschillende dingen op. En ik, de, de, de, waarom ik het bij elkaar vond passen was eigenlijk vooral uh, de, de thematiek. Uh, de, de teksten, die vond, de, weet je, dat was gewoon echt één verhaal van mijn gevoel. En we hebben ons best gedaan met de productie om te zorgen dat het... Uh, allemaal toch een beetje uh, met elkaar te maken blijven hmm. houden. Zeg maar. Ook al is het ene nummer meer geïnspireerd door uh, Leonard Cohen... Uh, of Nick Drake uh, en, en Bright Eyes en zo. En aan de andere kant uh, dingen als uh, Radiohead en Pink Floyd... en hmm. wat meer, dat, uh, dat, en Queen en, en nou ja, van alles en nog wat. Oh, Queen zeg je dus ook nog? Ja. Ah. Uh, wat, wat vind je eigenlijk van, van Queen? Queen zelf zei je altijd: van... Ja, onze muziek is niet echt in één Nee, kopje absoluut te niet. Nee, ik vind ook, uh, kijk, los van het feit dat Freddie Mercury, uh, ja, wat mij betreft, een van de beste zangers uit de popmuziek ja. ooit is. Ja. Uh, en, en Brian May, gewoon een van de beste gitaristen ooit is. Uh, los daarvan uh, is het minstens driekwart van wat ze hebben uitgebracht, vind ik, uh, hoef ik niet te horen. Maar die andere. Wat ik dan wel, dat is vind ik dan ook meteen de beste muziek die ik ooit heb gehoord. Zo beetje, weet je wel? Ja. Dat is heel raar. Uh, ik, en zelfs per album heb ik ook een beetje dat. Dat ik denk van deze twee nummers vind ik geweldig. En de rest, laat maar zitten. Maar ja, dat, dat is ook weer het leuke. Dat waren ook natuurlijk vier, uh, drie, drie, of vier, uh, singers, drie, drie of vier songwriters in die band. Ja. Hele verschillende stijlen. En, en uh, sowieso ook qua carrière. Gewoon het begin vroege Queen en later Queen. En, ja. en midden Queen. En al totaal verschillende bands. En ja, ik, heb dat, ik, ik voel dat heel erg. Ik vind dat heel fijn. Net zoals de Beatles ook uh, verschillende dingen hebben gedaan. Ja. Ik, uh, ik, ik ze moet er niet aan denken dat ik mijn hele leven lang dezelfde plaat moet maken. Ja, nee, dat, dat, dat is ook iets wat ik wel eens van, van, van zelfs een Amerikaanse singer-songwriter heb vernomen. Uh, heb uh, die hier ook, uh, Steven Simmons, die heeft hier uh, een keer gespeeld. Die heeft me dat uitgelegd van, ja... Uh, dan heb je als grote muzikant heb je de platenmaatschappijen achter je staan. En die verwachten van dat jij dat steeds ja. dat herhaalt. Gelukkig ben ik geen grote muzikant. Kijk, en dat is dan weer het voordeel de, van, uh, van iemand die independent is. Dus onafhankelijk. Ja. Dat ben jij. Dat is Steven Simmons. En die hoeven zich daar dus allemaal niet uh, naar te voegen. Nee. Want die maken gewoon dus muziek uh, zoals het uh, in hun opkomt. En ja, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Of je vindt het delen van leuk, of, of je vindt het wat minder... Uh... Ja. En ik bedoel, tegenwoordig luisteren toch allemaal mp3'tjes. Dus je gooit gewoon weg wat je niet leuk vindt. Maar hou je de rest. Ja, maar is bij mij toch... Uh, toch. <laughs> dat is toch niet helemaal... Uh, dat is toch niet helemaal het, ik, Ja, weet je, ik, ik, ik vind het... Uh, het leukste vind ik, hè. Als ik uh, zou kijken uh, in het... Uh, als ik dan even naar mezelf... Ja, ik doe nu gewoon even mee in het dialoog. Normaal gesproken zou je dan verwachten van... Uh, vragen stellen. Maar dit, uh, dit vind ik uh, wel grappig. Omdat ik dan, dan toch iets uh, voor mezelf in, in kwijt wil. Maar wat ik nou leuk vind... Is dat ik ergens uh, op een gegeven moment... Uh, nou ja, ik uh, ken jou. Ja. Uh, jij gaat ergens spelen. Bijvoorbeeld in Pakhuis Wilhelmina. En er staat een ander beentje Waar ik totaal niet van gehoord heb. Maar ineens komt dat binnenzetten en ik denk, hé, hey, verrek, dat is leuk. Dat ga ik draaien op Alternative FM. Want zo werkt het bij mij. Ik, ja. ik, ik zie het als een soort snoepwinkel. Uh, als ik uh, weer een optreden van iemand anders heb gezien, zit daar misschien ook iets tussen. Wat ik ook nog nooit eerder heb, dat vind ik juist het mooie eraan. Dat, het, uh, dat je, dat je iets, op iets afgaat en de, dat er iets omheen zit. Uh, dat je één iemand kent en een ander dat ken je dan weer niet. En, ja. Dat, dat is toch een beetje worstelen in platenbakken. Zo, uh, zo zie ja. ik het eigenlijk. Zoiets. Uh. Ja. Uh, even wat, uh, wat jij uh, nog hebt uh, meegenomen, want, uh, want ja, uh, de iPod uh, is uh, de iPod, moet ik zeggen. Ik heb 19 dingen bij me, dus ik, ik, ah, ik, ik ga er natuurlijk uh, maar een paar draaien. Ja. En dan ga ik toch voor alles behalve. Ken Al, dat? Alles behalve. Alles behalve is een bandje van Little Jungs, dus mijn toetsenist, ah. en Wessel van de Kroef ja. en Jur, Jur en mijn uh, Nederlandstalig? Nederlandstalig. Dat had ik echt niet achter de, de jongens gezocht dat ze dat uh, zouden doen. Het zijn, uh, dit is van de eerste EP Niemand Ooit. Die staat online. Uh, de band heeft Alles Behalve. Ja. Uh, ik vind het geniaal. Goed, laten we daar maar eens uh, naar gaan luisteren. Komt het? Uh, komt het? Ja! <lacht> Het hele mooie is uh, dat we dus ook een beetje zijstappen gaan maken van uh, de muzikanten waar uh, Chris uh, mee te maken heeft. Uh, dit waren twee dingen van het uh, uh, band, uh, bandlid Liekele de Jong van Civil Union. Hè? ja. Ja. Uh, alles behalve, daar uh, zitten ook nog, uh, nog andere mensen, geloof ik, ook nog. Uh, uh, ja, de... Wessel, die Wessel wel, ook zit mij er ja. nog bij. En Jur, die, uh, die speelt Bas live, uh, die, die, uh, die heeft dan weer mijn album opgenomen. En die zit ook weer in Astrid, wat ja, we dan net ja, weer, wat we net weer uh, wat we net, Ja, want Astrid uh, hebben we, Julian en uh, Bo zelf hebben we gehad. Was toen nog in de oude studio, die heb je ook nog, ja. uh, nog gezien samen met uh, Donata. Uh, maar goed, uh, ja, uh, Stijlen, we, we hadden het er onder andere over. En net uh, <laughs> vond ik ook wel heel erg leuk uh, tijdens, uh, tijdens het uh, gesprek. Uh, of tijdens het uh, lopen van uh, Fair uh, Start Fire Hill van, uh, van Astrid. Uh, was het een beetje min of meer ik werd geïnterviewd, ja. <laughs> dus dat was wel leuk. Uh, over, over onder andere dit nummer. Waarom uh, draai, uh, draai ik dit? Ja, uh, Bo heeft uh, ooit uh, tegen mij gezegd dat uh, tijdens een optreden van, uh, van café lokaal in Heemskerk, je moet er achter de songs niet al te veel uh, tillen. hoewel. En zoeken. Uh, toch geeft dit uh, wel een lading uh, wat een beetje mijn leven op dit moment uh, uh, in een fase waar ik in dan in zit. Keuzes maken. Nou, en daar onder andere uh, zit het dan. Ook ook in met Why Should You Do It? Uh, waarin hij dat heel duidelijk uh, uitschreeuwt uh, als het ware in dit uh, nummer. Uh, daarvoor horen we dus uh, Nederlandstalig uh, werk van allesbehalve. Dank dat je me dit even uh, hebt laten horen. Want uh, daar, ga we, daar gaan we dus uh, wat meer mee doen. Want ja... Als ik de namen hoor van Wessel van der Kroef en uh, Ligle de Jong en, uh, en Jurriaan Sielke... dan is het wel voor mij wel duidelijk. Uh, maar goed, we komen straks nog, uh, nog bij een zijstap uh, ergens uh, terecht waar jij... Ook direct bemoeienis uh, mee hebt. Dan hebben we het over Ubrig, maar dat uh, bewaren we voor zo. Uh, even over alles behalve, want uh, jij hebt. Uh, dat was bij, uh, de eind, uh, bij het eindexamen uh, verhaal van Donata was dat hè? Dat, uh... Nee, ik had, ik had het mis. Het was een ander eindexamen. Maar... Het was een een eind, ander eindexamen. Ja. Maar goed, uh, zij hebben wel volgens mij, want uh, ik heb een uitnodiging gezien uh, dat ze in de Sugar Factory ook het afgelopen jaar, die 27 mei, uh, daar hebben gespeeld, toch? Of niet? Het zou zomaar kunnen. Ja, het zou zomaar. Ik ik weet niet van alle bands, alle spelers, schrijvers. Oké, gaan we terug naar jou, want uh, daar <laughs> ja. zit je tenslotte voor, want uh, we maken anders te veel uitstappen. Uh, even over uh, dat album, hè, de crowdfunding heb je, je hebt het met crowdfunding heb je het, uh, gedaan. Deels, ja, deels. deels. Uh, ja, ik ga niet vragen hoe, hoe je dat andere deel, maar, uh, maar hele, hele hele lieve ouders, die hebben jou uh, gesponsord. Uh, ja. Ja. Kom je, want. want dat vond ik wel leuk. Je, deed het, uh, je had het met zo'n filmpje had je het gemaakt. Hè, van ik heb een droom. En uh, dan zag ik uh, zo'n uh, zo bloem. Ja. Uh, zo'n gedachtenbubbel. Zo'n gedachtenbubbel. Ja. En uh, zo heb je het ook uh, de wereld een beetje in uh, Ja, je moet toch een beetje een leuk filmpje erbij doen. Hè, ja. dan, uh... um, um, ja, crowdfunding. Is dat, is dat ook voor, uh, voor, voor jou een, een middel? Dus ook misschien voor je tweede album? Wat je, wat je misschien uh, zou willen um. doen? Ik weet het niet, het hangt er een beetje vanaf. Uh, ik, ik, ik, ik heb uiteindelijk een, een, een best wel klein deel van het totale budget daarmee opgehaald. Mm -hmm. Uh, en weet je, daar, weet je, daarvoor heb ik echt al mijn vrienden en familie aangesproken. En zo. Dus, uh, ik denk dat het een hele goede manier is om je album te financieren... mits je een bepaalde fanbase al hebt. Ja. Die gewoon dat album willen hebben... en die hem eigenlijk gewoon in de voorverkoop willen kopen... bij van spreken, is wat je dan doet. Ja. Je betaalt dan gewoon een bedrag en dan krijg je gewoon een cd als die er is. Dus ik denk, als je eenmaal een, een bepaald aantal fans hebt... Uh, dan kan het wel de moeite waard zijn. Ja, ja want wij hebben hem ook, uh, ook al meerdere malen hebben we hem ook uh, de eteringen geslingerd. En al is het alleen maar omdat op het boekje kom ik ineens de naam Alternative VM tegen. Ja, dat echt. vind ik altijd wel heel erg leuk. Mede dankzij uh, jullie. Hier, uh, <laughs> met van belasting, is het van belastingcenten? Nee, nee, nee. Het nee, nee, uh, uh, is helemaal uit eigen, <laughs> eigen zak gefinancierd is dit. Uh, maar goed, uh, maar zo werkt het denk ik wel. Was. Heden ten dagen. Om, nou, als ja. je een idee hebt dat je het volgens mij uh, het gaat zoeken in, uh, in je fanbase. Uh, ja, het is gewoon een hele handige manier om uh, te weten. Uh, weet je, Het is in plaats van dat je een album maakt en, en schuld maakt. En dan hopen dat mensen hem kopen. Is het gewoon eerst van hey, wie wil hem hebben? Jullie, jullie, jullie, jullie. Oké, okay, ga maar geld, ga ik hem maken. Mm -hmm. Dat is gewoon heel handig. Ja. Uh, want uh, op zo'n zo manier kan je dus een deel van je dromen verwezenlijken ook. ja. ja. Even bij het maken van het album. Hè? Want uh, bij het afluisteren ervan zitten er, heel veel, uh, zitten er heel veel variaties en heel veel thema's uh, in. Ja. Uh, je hebt ook uh, nummers uh, waar je het heel klein hebt uh, gehouden. Ja. Ja. Uh, Dat hoe, is waar. Ja, hoe, uh, ik heb hem al klaarstaan. Dear Sam bijvoorbeeld. Dear Sam. Ja. Lieflings van mijn moeder. Ja? Ja. Ik heb hem uh, wel eens... Uh, al een keer of twee heb ik hem ons gedraaid hier. Okay. Ja. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat is daar nou zo... Nou, ik Waar, hoe, hoe, hoe ben je op dat liedje gekomen? Uh, uh, het was een, uh, een huiswerk. huiswerk. Grappig genoeg. Ja, ja? Op het concertoord uh, uh, hadden we een serie uh, uh, lessen... Uh, waarin we liedjes moesten gaan schrijven... Uh, uh, waarbij we geïnspireerd uh, dienden uh, te worden... door uh, een toneelstuk... Mm -hmm. uh, en namelijk uh, Waiting for Godot van Samuel Beckett. Mm -hmm. um, en een van die opdrachten was uh, schrijf, uh, schrijf een brief aan, aan, aan de schrijver Samuel Beckett. En uh, dat was Dear Sam geworden. We gaan hem draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Hier is Dear Sam van Chris Cook en Civil Union. Dear Sam, a moment of your time, since you took so much of mine, I've been trying to make sense of sense.